Drie uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NWS-journaal. In het noordoosten van Nigeria heeft Boko Haram bij een aanval tientallen Nigeriaanse militairen gedood. Het gebied wordt al een tijd fel gevochten tussen Boko Haram en het regeringsleger. De strijdkrachten van Nigeria voeren ook luchtaanvallen uit. In het noordoosten zitten tienduizenden burgers die door Boko Haram verjaagd zijn uit andere plaatsen.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 Bij de nationale holocaustherdenking in Amsterdam hadden alle sprekers het over oplevend antisemitisme. Zo zei vicepremier Ascher: We mogen niet wegkijken bij antisemitisme en discriminatie. De waarschuwing van Auschwitz is ook vandaag geldig. Burgemeester Van der Laan verzekerde dat Amsterdam pal staat voor de Joodse gemeenschap. De plechtigheid was bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers. Er waren ook overlevenden van concentratiekampen bij.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 Door het gelijkspel staat nummer 2 Ajax nu zes punten achter op koploper PSV. Feyenoord staat derde op veertien punten. Het weer veel wolken, ook af en toe zon en hier en daar buiten wordt maximaal zes graden. Morgen vooral bewolkt, periode met regen of motregen dan bij maximaal acht graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij het ringvaartaquaduct. Drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo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 Het was Men at Work en Down Under. Het is zeven uh, minuten over drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. De zondagmiddag van CFM. Uh, Met onder meer heel veel uh, sports. He. De wedstrijd uit de eredivisie die we volgen, albert jan Ja, je neemt de woorden uit mijn mond, om het zo maar te zeggen. En verder hebben we om half vier hebben de evenementenagenda. Dus houd pen en papier bij de hand. <lacht> Klopt. En wat wou je nog meer zeggen? Tussen de muziek doen we <lacht> hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk ook nieuws van onze, voor onze trouwe luisteraars en volgers. Want zoals wellicht iedereen al weet bestaan we dit jaar 25 jaar. Mooi. En dat is op 9 februari is dat zover. En dat vieren wij op 7 februari met een receptie in Thalassa. En daaromheen hebben we natuurlijk een 25 uur live uitzending. Maar daarover in de tweede uur meer nieuws. Uh, zoals gezegd, de Eredivisie voetbal vo uh, volgen we voor u... de evenementenagenda, nieuws in het kort... en natuurlijk het tweede uur ook veel muziek op uw lokale zender ZFM. Zo is dat, albert -Jan. in heel veel uh, gouden ouwe vanmiddag hebben we zin in. Ja, helemaal goed. Helemaal goed, toch? Hier is Deanna Ross Nou, heel wat jaartjes terug in de tijd nu, hoor. Hier is I'm Coming Out. Nogmaals, goedemiddag en welkom bij ZFM. Wat een heerlijke gouden oude deze van Diana Rossi. I'm coming out. Mocht je nou op dit moment naar CFM uh, luisteren, goedemiddag. En uh, ja, mocht je jouw favoriete plaat op de radio bij ons willen horen, we hebben nog even wat ruimte over hoor. Dus laat het ons weten op 023 57 303 Of 023 57 319 69. Via Facebook kan het ook of de WhatsApp van Albert-Jan of van mij. En dan komt het ook allemaal wel goed, toch, meneer Vos? Zeker, maar eigenlijk moet deze oproep ook in het Engels doen, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Nou <laughs> ja, ja, daar hebben we het nog wel even over. Eerst VO heeft de kunst en Suzanne. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zacht. En ik denk, nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang. Verbonden zijn en ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? Zit er nog steeds in de kamer. Zeg maar. ben... Dat was Veo kunst en Susanne. Heerlijke nederpop zo op de zondagmiddag bij CFM. Wat een wedstrijd vandaag, hè? Ajax tegen Feyenoord. Nou, Ajax mag echt niet klagen, want Ajax mazzelt met punt in de klassieker. Ajax heeft één punt overgehouden aan de klassieker met Feyenoord. In eigen stadion was de ploeg van Frank de Boer... de gehele wedstrijd de onderliggende partij. De Rotterdammers vergaten echter de genadeklap uit te delen. De eerste helft was duidelijk voor Feyenoord. Via Colin Kazim-Richards en Jean-Paul Boetius... kregen de Rotterdammers twee grote kansen. De Turkse spits zag de bal na een mispeer van Arek Milik... plots voor zijn voeten belanden. Hij stond oog in oog met Jasper, Jasper Sillissen. Maar de doelman wist zijn inzet naast te tikken. Boetius leek daarna de 0-1 te maken, maar Milik trad nu wel goed op door het harde schot van de lijn te koppen. De Amsterdammers konden daar geen enkele kans tegenover zetten. Ook in de tweede helft waren de bezoekers de betere ploeg. Het belangrijkste in voetbal lukt alleen niet, scoren. Boetius had de winnende treffer moeten maken... maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald door ploeggenoot Kazim Richards. Ook Jens Toornstra had ook nog een aantal mogelijkheden... maar Sillissen was steeds op zijn post. De thuisploeg werd via invallen Koblen Siktorsson, Ricardo Krishna en Lasse Schöne... een aantal keren gevaarlijk, maar grote kansen leverden dat niet op. Dus een bloedeloos 0-0 en Ajax mag blij zijn met één punt. En vanmiddag om half drie zijn er een tweetal wedstrijden gestart. Op dit moment rust bij de wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht. Daar is de ruststand 1 tegen 1. En Nak Breda thuis tegen Willem 2. De ruststand daar is 0-0. En zometeen om kwart voor vijf hebben we ook nog één wedstrijd. Een goed, Goed, Eagles tegen ADO Den Haag. If we could be anywhere, where would it be? Take what we need and disappear. Simple life A Groep Sister Sledge is natuurlijk ook bekend van de echte oude disco. Hè? Ja. En dit was een uh, wat uh, rustiger plaatje van later ook nog door een uh, andere groep uitgebracht. Joh, The Thinking of You. The Kids Adventure Week. Hè. Gaat er weer aankomen, Albert Jan? Ja, je kan niet vroeg genoeg zijn met een vooraankondiging daarvoor. Tijdens de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zandvoort-aan-Zee. Vanaf zaterdag 21 februari tot en met uh, zaterdag 28 februari worden weer leuke en originele... Uh, uh, spannende kinderactiviteiten georganiseerd. Momenteel is, is de dus, uh, sollicitatieprocedure... van de kinderburgemeester al in volle gang. Mocht je daar nog voor in aanmerking komen... informeer dan even bij het VVV Zandvoort... aan wat voor eisen je dan zal moeten voldoen. Een week lang de kinderen de baas in Zandvoort met uh, diverse dagen. Natuurlijk de stoere zaterdag, sportieve zondag, maffe maandag, doedinsdag, wonderlijke woensdag. Te veel om op te noemen. Kijk daarvoor even op de website van uh, de vvv, nl over wat er allemaal voor activiteiten tijdens die voorjaarsvakantie worden georganiseerd. Vergeet niet de tijdig op te geven voor de diverse activiteit, want vol is vol. Zo is dat. En uh, niet alleen op de website van de VVV is daar de informatie over te vinden, <lacht> maar ook op de CFM-app. Nee, toch? Mocht je hem nog niet hebben? Download hem dan nu. Gratis in de Play Store en de App Store. Kies even voor evenementen en je kan alles over de, onder meer de Kids Adventure Week nalezen. En alle berichten van het circuit die staan trouwens ook onder uh, evenementen. En het uh, laatste nieuws uit Zandvoort en de directe omgeving. Meeluisteren met CVM kan ook CVM TV bekijken. Zelf een bericht plaatsen, noem maar op. Te veel om op te noemen dus. Dus download hem nu de ZFM app. Hier is de Zeeuwaterjaren 80 van de Blowmonkeys en dingen Your It's a to see you fade away The world is a sweet man catch you with the fevery man He'll catch you in the end It's God's revenge Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive je met Your scene. Het is uh, even een half uur, we gaan hem weer doen. De evenementengenic krijgt te horen de evenementen die de komende dagen in Zandvoort gaan plaatsvinden. U bent nog uh, tot 1 maart uh, van harte welkom in het Zandvoorts Museum. om daar de expositie 38 jaar Hollands Casino Zandvoort te bekijken. Een tijdsbeeld van het eerste Hollands ca casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort aan Zee in 1976. Het museumteam heeft in samenwerking met Holland Casino een expositie samengesteld... waarin u een overzicht krijgt van de nostalgische begindagen tot de huidige tijd. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum tot en met 1 maart. De entree per persoon is 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar gratis toegang. Dan wordt er vanmiddag nog weer heerlijk gelounged in Ayuma. En dan hebben we het over restaurant Applefruit, badhuisplein 2 tot en met 4. En staat in het teken van de Lazy Sunday, Lounge, Borrel, Bites en DJ's... Inderdaad, met een lekker wijntje en een muziekje de zondagmiddag door. Dat kan allemaal bij Ayuma, restaurant Epp badhuisplein 2 tot en met 4. Dan we, uh, gaan we maken we een sprong naar 30 januari. Dan hebben we weer tijd voor het museumpodium, de harp van Brandis. Carla Bos, har, harpconcert met een verhaal. Er is een magisch eiland waar uh, het altijd lente is. Meer informatie over dit museumpodium kunt u vinden op www.museumzandvoort.nl. En uh, dat is allemaal aan de Zwaluweestraat nummertje 1. En het entree is 10 euro voor die 30ste januari. Dat begint allemaal om 8 uur s'avonds en duurt tot half 10. En hebt u weer zin in te zingen? Zing dan mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Want dan is, dat is op 30 januari vanaf 9 uur s'avonds... Bent u weer van harte welkom om mee te zingen in Café Koper. Kerkplein nummer 6 op die 30 januari vanaf 9 uur. En dat duurt tot in de kleine uurtjes. Als u zin hebt om mee te zingen, kwaliteit is niet zo belangrijk. Gezelligheid is vele malen belangrijker. En tot slot kijken we nog even vooruit op 3 februari. Want dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Dat is ontvangst met koffie en thee en cake. Vanaf 1 uur s middags de film begint om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. En welke film kunt u dan bekijken op die 3 februari s middags vanaf 1 uur? Cinema Nostalgie, The Little Princess. Een musical uit 1939 met Shirley Temple, Richard Green en Anita Louise. Liefhebbers van musical, zet het vast in uw agenda. 3 februari vanaf 1 uur, Circus Zandvoort, nummer nummertje 5. The Little Princess. Wil je het evenement nog even rustig nalezen? Ga dan naar CFM TV, kanaal 40. Dan kan je ja, zeg maar alle evenementen nog een keertje nalezen. En uh, zie je ook het laatste nieuws. En luisteren natuurlijk naar CFM. En dan hoor je nu Welen. Hier is Love Drunk. Tell me where we're running to. Cause I don't really have a clue these days. Tell me where we're running to. Cause maybe this on Cal down below Dan maar geen common lineage heen, maar gewoon lekker solo verder gaan. Welen en Love Drunk. Spannend dagje vragen voor Nederlands met het EK Short Track, Albert-Jan. Ja, maar ongekend goed. Maar ja, het is ook een thuiswedstrijd, hè, dus dat motiveert ook ja, weer extra. Ja, Sinkie Knecht. Knecht. Ja, al over uh, eindelijk, maar toch is hij uh, het hoogste podium bereikt. Kijk, een cold medal, daar houden we van. Daar doen we het voor, toch? zeg maar gold. <laughs> zeg maar Gold. Oh ja, die kunnen we ook wel gedraaien. <laughs> Spinabella, hè, bedoel je. Juist, heel ja, goed. Ja, die zoek ik nog wel eventjes op. Maar eerst een andere disco klassieker. We gaan luisteren naar de single van Alex en O'Dio. Hier is nog een keertje met What's Missing. Ze zijn inmiddels weer voorbij bij de tweede wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn voor de Eredivisie. Dan hebben we hebben het over FC Groningen tegen FC Utrecht. Wat is daar in één keer gebeurd, zeg. Daar wordt lekker gescoord, hè? Ja, we gaan ga lekker tekeer Een daar. Een lekker voetbalmiddagje. <laughs> FC Groningen, FC Utrecht, tussenstand 2 tegen 2. En dan hebben we NAC Breda tegen Willem II. Daar wil het maar niet lukken, Het scoren, daar hebben we het dan over. Nog steeds 0 tegen 0... En hier is hij, hè? Spend bellet, de single goal. Op het er wordt ook nog in deze plaats gezongen. Kom vanzelf, denk je geduld hebben. de Nederlandse soorttrekker Schinkie Knecht. Got the power. De gouden medaille, wat wil je nou nog meer? He? de singer van SpindaBelle en Gold. Ja, luisteraars, het zal u niet zijn ontgaan. Nee, nee. CFM viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. 1990 opgericht en nu 25 jaar jong. En uh, dat gaan we natuurlijk uh, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus ik zou zeggen, pak u vast even pen en papier... Want uh, er gaat heel wat uh, gebeuren in het uh, Lustrum weekend. Allereerst uh, in de aanloop naartoe op donderdag 5 februari... hebben wij een, een speciale uh, de muziek boulevard, boulevard live van 2 uur middags tot 5 uur middags. Gepresenteerd door onze collega's Kok en Hans. Die gaan terug naar 1990 in de breedste zin van het woord. Live vanuit de studio gaan zij u, vier, uh, gaan zij u van 2 tot 5 vermaken met muziek uit die tijd en uh, wetenswaardigheden uit die tijd. Het oprichtingsjaar van uw lokale zender ZFM. Dat allemaal op donderdagmiddag van 2 tot 5 live vanuit de studio. De Muziek Boulevard live, gepresenteerd door Kok en Hans terug naar 1990. Dan zijn we natuurlijk uh, vrijdag op 6 februari. Dan beginnen we met een 25 uur live-uitzending. Dat begint smiddags om 4 uur die vrijdagmiddag. En dat met een speciale uitzending... Van Zandvoort draait door. Het team van Zandvoort draait door. Heeft een aantal prominente Nederlanders, of sterker gezegd... Zandvoorters uitgenodigd om de aftrap te verrichten... van de 25 uur live-uitzending die u voor zover de uitzendingen... uit de studio komen live kan volgen natuurlijk via de webcam. Vanaf 4 uur vrijdag 6 februari tot 6 uur... Zandvoort draait door live met verrassingen... en bekende Zandvoorters als gast. Dan gaan we van 6 tot 9 uur gaan we een speciale uitzendingen verzorgen van de Euro Breakdown. Onze top 40, die we elke vrijdag tussen 3 en 5 uitzenden. En momenteel gepresenteerd wordt en samengesteld door Maurice Mulder. Hij gaat ook terugkijken naar 25 jaar geschiedenis in de Euro Breakdown van ZFM. Dan van 9 tot 12 uur s'nachts hebben we een speciale Lustrum uitzending van See It. En dat wordt gepresenteerd door Jeroen Koper. En dan gaan we s'nachts om 12 uur gaan we beginnen met een 8 uur lang uh, live uitzending onder de titel ZFM Night Shift. En dat wordt allemaal samengesteld en gepresenteerd door onze collega Stefan Kolaar van ZFM Beach uh, uh, Masters. Een programma dat elke woensdagmiddag live wordt verzorgd tussen 6 en 8 door Stefan. Maar hij gaat, hij gaat dus nu 8 uur lang achter elkaar live radio maken. En natuurlijk wordt hij daarbij door diverse ZFMers terzijde gestaan om daar een leuk programma van te maken ook met terugblikken naar de afgelopen 25 jaar. Wat is er zoal in de wereld gebeurd en wat er is er in Zandvoort gebeurd? Dat allemaal van s'nachts 12 uur tot morgens 8 uur. Dan gaan we om 8 uur tot 10 uur gaan we naar Toebak leeft en dat Wilco Toebak en zijn team hebben een speciale lustrum uitzending van deze uh, prachtige Lustrum, wat wij mogen vieren na 25 jaar ZFM. Dus dat ook allemaal in het teken van ons Lustrum. Van 10 tot 12, het programma wat ook al 25 jaar bestaat. Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. Ben Zonneveld en zijn team gaan daar ook speciale aandacht aan CFM 25 jaar jong besteden. Van 12 tot 2 hebben we dan weer vanuit de studio ZFM Lunch samengesteld. En gepresenteerd door Maurice Mulder en Dolly ten Pierik. En dan gaan we van 2 tot 5 uur, het programma wat u altijd van ons gewend bent. Zandvoort op zaterdag. Niet vanuit de studio, nee. Live vanuit Thalassa, strandtent nummertje 18. En uh, daar wordt het ook samengesteld en gepresenteerd door de heren uh, Harms en. Vos. Juist, heel goed. <laughs> ik denk, met wie deed het ook weer? Oh ja, met jou, dat is waar. En ook wij, wij, gaan, daar, wij gaan met de oud-voorzitters en de huidige voorzitter ook terugkijken naar 25 jaar CFM. En wat zal CFM, hoe zal CFM er over vijf jaar bijvoorbeeld uitzien? Dus dat allemaal tijdens die 25 uur live-uitzending... in het teken van 25 jaar CFM. En dan hebben we natuurlijk die zaterdagavond van zes tot uh, half negen... hebben we de receptie... En die vieren wij uiteraard bij Talassa aan de boulevard Paulusloot nummertje 18. Alle medewerkers, ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders... zijn natuurlijk van harte welkom om deze receptie aanwezig te zijn... op deze 7e februari. De muzikale omlijsting, hoe kan het ook anders? Onze eigen Ruud Janssen zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Dan gaan we naar de zondag. Dan hebben we ZFM Jazz. Ook dat programma bestaat 25 jaar. En zij gaan in een speciale uitzending van 10 uur s morgens tot 2 uur s middags... Dan gaan zij diverse oud-presentatoren ontmoeten, herinneringen ophalen. En dat wordt natuurlijk allemaal ondersteund door live muziek. Dus dat is allemaal op 8 februari. Van 10 uur s morgens tot 2 uur s middags. CFM Jazz live vanuit de studio. Met live muzikale omlijsting. Gaat heel gezellig worden. 25 jaar CFM in Zalfoort. En daar zijn we natuurlijk Beren trots op. Ja, het is geweldig. Het begon... Alleen er is wel iets heel raars gebeurd met mij. En dat is? Ja, in die 25 jaar. Ja, je zei al, je bent wat kaler geworden, nee, nee. grijzer en uh, noem maar op. Maar, maar ook mijn um, achternaam is uh, veranderd. Oh, ja? Ja, heel vreemd. Heel, heel vreemd. vreemd. Okay. Ja, 25 jaar geleden was ik dit ook. Rob van de Velden. Hier is de nieuwe single van Omi.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 Deze plaat helemaal te gek, De Cheerleader, de single van Omi. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van uur 2 van Zolverd op Zondag. Zometeen zijn we nog één uur bij, terug tussen vier en vijf. En nog een heel klein stukje tot aan het nieuws... en weer van deze van de Finders van de SOS Band.